In de valstrik van de kleine lettertjes. Een nieuw hoorspel over onze taal, geschreven door Sietse Dolstra. Adviesbureau Derksen. Goedemorgen mevrouw de Wit, zegt het dus. U voelt zich beetgenomen en waarom was ik vagemaagd? Ja, ja. De telefoon gaat weer eens in ons bedrijvige kantoortje. Wij hebben geen uitgebreide reclamecampagne nodig om aan voldoende conditie te komen. Wij moeten het hebben van de mond-op-mond -mond reclame en niet van grote advertenties met verleidelijke spreuken. In grote kleurige letters opgesierd met een mooie juffrouw. Enfin, wat u wel kent van de reclame, niet? Maar gek trouwens, iedereen denkt te weten dat hij door de reclame in de maling genomen kan worden. Maar toch zijn er oh. altijd weer slachtoffers. Luistert nou, nou, nou, nou, nou, u maar. Ja, nou, mevrouw de Witt, net wat u wilt. Ik, ik wil bij u langskomen, maar. Oh, maar we kunnen elkaar ook hier treffen. Ja, als u toch in de stad bent vanmiddag, dan kunt u het beste bij me thuis langskomen. Half twee, schikt dat? Dan zie ik u wel verschijnen. Tot ziens, tot dadelijk mevrouw de Witt. Mevrouw de Wit, het dus moet u vast zijn. Inderdaad. En dan moet dit advies mevrouw Derrickse zijn. Ja, ik ga u wel even voor naar het kantoortje, komt u maar. Wat? Geef u eerst maar eventjes uw jas. Graag. Ja. Zo. Alstublieft. Houd u maar door. Zo, dan moet u mevrouw de Wit zijn. En u moet meneer Derricksen zijn. <laughs> nou, dan zijn we allemaal wie we zijn moeten. Neemt u plaats mevrouw de Wit en vertelt u nog eens rustig wat er aan de hand is. Ja, nou, zoals ik weer door de telefoon al zei... ...ik, uh, ik voel me het slachtoffer van deze advertentie. Kijk, ik heb hem hier bij. Oh. Misschien doet ik hem zelf... Ja, dank u wel. Gevraagd... ...verkopers... En MV, wat? Oh. Oh. Ja, dat is iets nieuws. Ja, dat moet hij geworden. Man, vrouw, hè. Van cosmetische artikelen... ...aantrekkelijk salaris, hoge winstmarges, ...soepele leveringsvoorwaarden... En dan, als je even kijkt, iets kleiner gedrukt. Inlichtingen, firma Beauty Fact. Ja. Ja, zo las ik die advertentie eerst ook. Alleen de ja. grote, vette letters. Verkopers gevraagd. Aantrekkelijk salaris, hoge winstmarges, soepele leveringsvoorwaarden. Maar ja, ik had natuurlijk al kunnen weten dat er iets niet klopte. Hoezo, mevrouw? Nou, ziet u die piepkleine lettertjes hier onderaan? Ja, nou, daar heb ik wel even de leesbeul voor nodig. Wat staat daar nou in vredesnaam? Alle transacties vinden alleen schriftelijk plaats. Ja. Wat heeft dat te betekenen volgens u? Nou, die firma Beautifact, of tenminste die mensen die daarachter zitten... die willen alleen schriftelijk, dus met wat verleidelijke advertenties... en een paar ingewikkelde contracten, een hoop geld verdienen. Mm. Maar kijk, ze hebben er natuurlijk helemaal geen belang bij om je persoonlijk te kennen. Dat is mij later wel geleken. En, en wat gebeurde er nadat u op de advertentie had gereageerd? Want uh, dat hebt u toch gedaan, begrijp ik, uit uw uh, woorden. Ja, ik kreeg binnen een week een contract opgestuurd. Mm -hmm. Kijk. Hier ja, heb ik het. Ja, dan kun je wel eens even kijken. Nou, dat ziet er heel normaal uit. Overeenkomst en dan wat tussenkopjes. Contractanten, contractuur, leveringsvoorwaarden. Kijk, meneer Derksen, het, het gaat vooral om dit stukje. Um, ten eerste ja. geleverde goederen kunnen niet meer teruggenomen worden. Ja. Terwijl er in de advertentie had gestaan soepele leveringsvoorwaarden. Ja, ja, Ik heb hem gewoon... En dat vind ik achteraf zo stom van mezelf, maar... Ik heb hem gewoon als een blinde door die beruchte kleine lettertjes laten beetnemen. En als je dat dan van een ander hoort, dan denk je: hoe kan iemand zo onnozel zijn? Nou, ik heb het zelf gedaan. En dat alleen omdat ik om wat geld verlegen zat. Je hmm. moet weten, ik. Uh, ik ben een gescheiden vrouw met een, met een paar kinderen. Dus u begrijpt het. Ja, dan kunt u wel wat extra's gebruiken, ja. ja moet, uh... Maar wat is er sinds u dit contract hebt gebeurd, mevrouw? Nou, ik. Uh, ik had het contract nog maar net drie dagen verzonden. Hmm. Of er kwamen veertig grote dozen vol met potjes en oh, zoutjes bij de ik... binnen, ja. Ik had een oh, contract getekend, oh, oh. waarin sprake was van één proefpakket. En mm. in die kleine lettertjes stond dan ook weer... de firma Beauty Fact houdt zich het recht voor van de leveringsaantallen af te wijken. Mm. Had ik dus ook niet gezien. Maar, ja, maar uh. veertig dozen? En, en had u die al betaald? Nee, dat nog niet, maar uh, ik moest natuurlijk wel. Ik kreeg aanmaning op aanmaning. En tenslotte heb ik me toegegeven. Nee. Ja. Nou, de firma stond sterk... Uh, ik had getekend. Heb je al wat dozen verkocht, mevrouw? Tot op de hele vijf potjes. Wat? Ja, groter is mijn familie niet. En als u dan weet dat er in iedere doos vijftig van die potjes zitten... Toen zit u met... Nou, laat ik eens even rekenen. Veertig maal vijftig is... Is twee min vijf... Is, is 1995 potjes creme. Ja. Dat is mijn toestand. Ja, het ergste komt nog. ...in de alle kleinste lettertjes hierachterop staan... Ja. ...dat ik smandelijks een zending kan verwachten... ...die even groot is als ze vooraf gaan. Oh. Meneer Dirkse, binnenkort is mijn hele huis gevuld... ...met onverkoopbare vocht inbrengende huidverwenners. Jij nog een balletje gehakt, draai eens maar. Ja, wat viel je toch steeds met dat balletje gehakt? Ik heb er al twee op. Hebt u soms wat van me nodig? Ja, inderdaad, inderdaad. Je moet iets voor me uitzoeken... waarvan ik nu al weet dat je het onbegongen werk vindt. Nou, u maakt me in elk geval nieuwsgierig. Uh, geef maar een nazi-schijf. Huh? Oh, ja, natuurlijk. Ja. Uh, Juffrouw, nog één nazi-schijf. Kijk, kijk, wist mij om deze advertentie heen. en dit contract gaat het... Een hey, mevrouw de Wit is daar het slachtoffer van. Maar juridisch is er geen spel tussen te krijgen. Ze wil alleen dat we de firma opsporen... want ze hoopt dat ze bij persoonlijk contact... misschien wat menselijkheid weet op te wekken. Bij zulke oplichters, nou, ja, dat lijkt me inderdaad nogal zinloos. Aanzinnig natuurlijk. Ja, die, die, die, die laten zich heus niet vermurven... door mevrouw de Wits ontroerende verschijning. Nee. Die mevrouw heeft zich overigens wel ontroerend laten beetnemen. Ja. Als je toch iets weet over het uiterlijk van teksten, dus hoe een tekst eruit ziet. En waarom die er zo uitziet. Nou, dan trap je daar toch niet in. Draaij ik voel in de verte dat er weer een taalkundig buikje boven met rechten worden uitgestort. Wilt u dat ik u help? Nou, oh, dan moet u naar me luisteren. Hmm. Nee, nou, dat is gewoon chantage, hè? Jij bent geen haar beter dan de firma Beautyfect. Nee, dat ben ik ook niet. En daarom gaan we die firma met gelijke munt terugbetalen. Je ziet in deze advertentie dat de firma werkt met verleidelijke grote letters. Ja. Terwijl de minder gunstige tekststukjes veel kleiner zijn afgedrukt. Door die zogenaamde kleine lettertjes. is de firma niet voor de rechter te slepen. Hè? Dus moet je eigenlijk in de eerste plaats de kleine lettertjes lezen. Kleine lettertjes zijn er per definitie om je erin te laten tuinen. Dibber. Ja. Nou, en verder moet je goed in de gaten houden dat grote. ...dik gedrukte letters... ...maar ook schuin gedrukte dus letters inclusief. ...bedoeld zijn om je aandacht te trekken. In een leerboek kan dat heel prettig zijn. Hè? Zo onthoud je gelijk wat de belangrijkste punten zijn. Maar in advertenties zijn ze bedoeld... ...om de voordelen nog iets extra onder de aandacht te brengen. De letters worden als het ware afgestemd op je nieuwsgierigheid. En dat kan nog verder gaan. Hè? Een advertentie kan zelfs met de vorm van de letters... ...dus met het lettertype... let. Die mensen te pakken nemen die de adverteerder wil bereiken. Uh, ah, ja. Gezellige oude wetsletters typisch voor een advertentie van een geurig kopje koffie. Ja. En uh, flitsende neonlichtachtige letters bij reclame die bedoeld is voor jongeren. In het uiterlijk van teksten zitten heel wat verleiders verborgen. Hm. En van die verleiders gaan wij gebruik maken. Hoe dan? Nou, daar moet ik nog even op roeien. Maar eerst mijn uh, nazi schrijf. Juffrouw, waar blijft hij? Mevrouw de Wit, ik kom u even op de hoogte stellen van de stand van zaken. Ik heb contact gehad met mijn oud-collega Draaisma... en die heeft een snootplannetje bedacht. Ik ben benieuwd, meneer Dergsen. Wat houdt het plan niet? Wel, u hebt misschien ook wel eens een brief ontvangen... die heel persoonlijk gesteld was. Een keurig gedrukte brief waarin uw eigen naam was getypt... ...in u een verleidelijk aanbod werd gedaan. Het, het, het sterke punt van die brieven is... ...dat ze er ogenschijnlijk als heel gewone brieven uitzien. Het uiterlijk van de tekst lijkt op een persoonlijke brief... ...en de ontvanger voelt zich echt gevleid. Wel, ja. nou, zo'n brief stuur je naar de firma Beautifect, En wel met de volgende tekst. Moet u eens even luisteren. Geachte succesvolle zakenman... ...omdat onze beleggingsmaatschappij groot vertrouwen in u heeft... ...bent u een van de weinigen aan wie we een uitzonderlijke kans bieden... De kans is, grote letter, geld beleggen zonder risico. Wel, en dan gaat het nog een stukje verder met uitermate complimenteuze woorden. En er wordt ingespeeld op de geldzucht van de firma. En geldzuchtig is de firma Beautyfect. Maar mm -hmm. kijk, als die firma als firma op dit aanbod reageert, dan weten we natuurlijk nog niets. Dat adres heb ik al. Ik moet weten wie er... Ja, dat had ik ook begrepen. En vandaar de slottenlinie, ja. Zaken doen op hoog niveau is een kwestie van vertrouwen tussen mensen van goede naam. Wij wensen dan ook persoonlijk kennis te maken met de directeur van uw firma... om over ons bij bloeiende toekomst onder het genot van een goed glas wijn te filosoferen. Een collegiale groet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En ook meneer van nu met die directeur te gaan borrelen. Draag maar zelf niet. Dat is veel te link voor een politieman. Nee, mevrouw de Weet. Als meneer fact hapt, dan ga je bij tweeën met hem pimpelen. En alsof het even lukt op zijn kosten. Uh, nou, <totstukken> ik had niet geweten dat het zo'n gezin. En, zorg, en niet alleen gezellig, maar ook heel nuttig. Zijn oh, jullie, het is Dat wel ik... een beetje laat geworden. Ja, kan... ja. Ja. Ja. Dat is natuurlijk mm. allemaal uh, nodig, hè, voor je werk. Natuurlijk heb ik hem rot gewerkt, hè. Ik heb hem afgebeuld, Els, eerlijk waar, hè. Nou, meneer Dirksen. maar de tweede fles werd het er nog steeds prettig. Ja, ja. Voor oh, ja. zal ik morgen eens even koffie gaan zetten. Ja, toe, Els, je luistert eerst even naar ons verhaal, hè? Nou, goed dan. Dan ben ik inderdaad behoorlijk nieuwsgierig naar... Nou, ten eerste hadden we natuurlijk een heleboel mazzel dat meneer Beautyfact inderdaad op de brief reageerde. Nee. Het bleek dat hij al heel lang rondliep met het idee zijn geld verantwoord te beleggen. Ja, want de geldwolf, oh. dat is die, hè? Ja, oh, ja. Nou, toen we na nou zo'n kwartiertje zaken praten, waarbij ik notabene als secretaris ja. een zogenaamde ja. aantekening nou, bij op onze bespreking. <laughs> nou, toen we na nou zo'n kwartiertje over wat vertrouwelijke zaken gingen praten... Toen kwam die vent ook los. Aha. Hij bleek zelf in zijn zakenleven nogal eens opgelicht te zijn. Ja. En hij bekende dat hij nu ook wel eens dingen deed die niet door de beugel konden. En dat hij daar achteraf spijt. Vond. Nou, en toen hadden mooi. we hem, waar we hem ja. hebben wilde hè? Want wij zeiden, u kunt tenminste één misstap goedmaken. Ja. Mm -hmm. Of uh, wij vertelden wie we waren. En uh, die man was zo van zijn stuk gebracht. <laughs> Het was zo ongeveer naar de derde p... Zo van zijn stuk gebracht dat hij dat gelijk het ontbindende contract tekende. Ja. Dat we al in onze binnenzak hadden zitten. En mm. nou, en toen hebben we op de goede afloop iets gedoken. Mijn mm. dat had ik inmiddels ja. begrepen, ja. U ja. heeft geluisterd naar In de valstrik van de kleine lettertjes. Nieuw hoorspel over onze taal geschreven door Sietse Dolstra. Rolverdeling: Ex-commissaris Derksen, Bert Dijkstra. Els, zijn vrouw, Eva Jansen. Inspecteur Drijsma, Sietse Dolstra. En mevrouw De Wit, Angelique de Boer. Technische realisatie: Corde Groot en Gert van Schuppen. Regie: Tom Sino.